8 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Nieuwe VN-gezant pessimistisch over Syrië. Staatssecretaris Wekers komt met voordeel bij doorverkopen huis. En zilver voor atleten Marlou van Rijn. De nieuwe VN-gezant voor Syrië, Lagdar Brahimi, is behoorlijk pessimistisch over zijn kansen om te zorgen voor vrede in Syrië. In een interview met de BBC spreekt Brahimi van een zeer moeilijke opdracht. Volgens hem heeft zijn voorganger, Kofi Annan, alles gedaan wat mogelijk was. De maand augustus is volgens mensenrechtenorganisaties... de bloedigste maand in Syrië geweest sinds het begin van de opstand. Er zouden de afgelopen maand ongeveer 5000 doden zijn gevallen. Niet eerder eiste het geweld zoveel levens... sinds maart vorig jaar de opstand tegen president Assad begon. Nog gisteren vielen er doden, vooral in het dorp Al-Fan in de provincie Hama. Er is gemeld dat het leger er een granaataanval uitvoerde. Zeker 25 mensen kwamen daarbij om. Particulieren en ondernemers die hun huis- of bedrijfspand... snel moeten verkopen, kunnen dat tegen gunstige voorwaarden doen. Staatssecretaris Wekers heeft dat bekendgemaakt. Wie zijn huis binnen drie jaar verkoopt... hoeft alleen overdragsbelasting over de meerwaarde te betalen. Maatregel staat in de belastingplannen voor volgend jaar... maar geldt met terugwerkende kracht al vanaf 1 september dit jaar. Het gaat om een tijdelijke regeling... in de hoop dat de stagnerende huizen- en vastgoedmarkt weer op gang komt. De landbouw in Nederland moet nog intensiever, zegt voorzitter Dijkhuizen van de Raad van Bestuur van de Wageningen Universiteit. Alleen met intensievere landbouw kunnen alle mensen op de wereld worden gevoed. Dijkhuizen komt vandaag met zijn pleidooi bij de opening van het academisch jaar, zo zegt hij in trouw. Volgens hem zijn er straks 9 miljard mensen op de wereld die ook nog eens meer zuivel en vlees willen eten. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om minder grondstoffen en chemische middelen te gebruiken. Rijkhuizen zegt dat alleen intensieve landbouw dat aan kan. Nederland heeft daarin een voorbeeldfunctie... omdat doelmatigheid en duurzaamheid hier worden gecombineerd. Hij vreest voor de afbraak van dat systeem. Opnieuw zijn in Noord-Ierland agenten gewond geraakt toen ze ingrepen bij een optocht. Protestantse militanten in Belfast wilden voorkomen dat een katholiek muziekkorps een mars zou houden. Politie probeerde de twee groepen uit elkaar te houden en werd daarop met stenen en flessen bekogeld. Daarbij raakten zeker 26 agenten gewond. Vorige week raakte bij een soortgelijk incident met een protestantse mars zeven politiemensen gewond. Marsen met muziekkorpsen hebben doorgaans een politiek karakter. Katholieken willen dat Noord-Ierland zich aansluit bij Ierland... en de protestanten willen dat het land onderdeel van het Verenigd Koninkrijk en dus Brits blijft. Illegale immigranten proberen via een onbewoond Spaans rotseiland Europa te bereiken. Ze hoeven daarvoor maar 30 meter te zwemmen vanaf de Marokkaanse kust bij de stad Al-Hoseima. Gisterochtend maakten zo'n 70 mensen de oversteek, onder wie 17 vrouwen en drie kinderen... Op het eiland Isla de Chira is niks, maar ze hopen dat Spanje hen daar vandaan haalt. Spanje overlegt inmiddels met Marokko hoe voorkomen kan worden dat meer illegalen voor deze route kiezen. Spanje is niet van plan ze naar het vasteland over te brengen. De vrouwen en kinderen zijn naar een ander Spaans eiland bij Marokko gebracht. De mannen die zitten nog steeds op de rots, maar hebben wel eten, drinken en dekens gekregen. Woensdag kwam er ook al een groep van 19 illegalen aan op Isla de Chira. Bij Paleis Noordeinde in Den Haag zijn afgelopen weekend delen van een kunstwerk van de Russische kunstenaar Volodya Popov gestolen. Het gaat om twee van de zeven panelen van de installatie die buiten voor het paleis waren tentoongesteld. Volgens Galerie Noordeinde is het kunstwerk nu zo goed als waardeloos geworden. Het is onbekend of er aangifte is gedaan. Op de Paralympische Spelen in Londen heeft de Nederlandse atleet Malou van Rijn zilver gewonnen op de 100 meter in de categorie T44. Van Rijn, die als een van de favorieten gold voor het goud, miste beide onderbenen. Ze was de enige in het deelnemersveld die met twee protheses liep en daardoor had ze een slechte start, maar wist goed te herstellen. Ze liep de 100 meter in 13 seconden en 32 honderdste. Goed voor een tweede plaats dus. Het weer dan nog, eerst bewolkt, later zonnige periode, overwegend droog en 21 graden. Morgen een fraaie nazomerdag met veel zon en middagtemperaturen rond 23 graden. En ook de rest van de week blijft het overwegend droog met vrij veel zon en middagtemperaturen van een graad of 20. A ah, en bij verkeersinformatie, een kleine 70 kilometer file. Vertraging vooral op de A9, Alkmaar-Amstelveen, bij en Raasdorp, 7 kilometer... Bij Rotterdam vielen op de A20 richting Gouda voor knooppunt de plein 4 kilometer. Richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. En op de A58 vanuit Tilburg naar Breda loopt het vast tussen Goorle en Geelze in 4 kilometer. We zitten al in de 70ste minuut. joh, dat is een flinke overtreding. En jouw twee keer geel.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen vanuit Den Haag. Daar zitten we omdat de komende anderhalve week... de verkiezingscampagne toch het nieuws zal bepalen. Marcel Bril praat u zo dadelijk bij. En na half negen is de lijsttrekker van de PvdA... Diederik van onze gast. En dan moeten vandaag ook nog twee oud-rechters... zelf voor de rechter verschijnen. Jeroen de Jager kijkt vooruit naar deze opmerkelijke rechtszaak. Maar voorlopig blijven we in Den Haag. De verkiezingen zijn pas over uh, negen dagen vanaf nu... maar een voorschot op de formatie, daar is het blijkbaar nooit te vroeg voor. Stilaan maken partijen duidelijker met wie ze wel en met wie ze zeker niet willen regeren. Welke partijen gaan met elkaar een regering vormen? Je zal moeten samenwerken. Samenwerken. Samenwerken. In een coalitie. Coalitie. coalitie. Wat voor kabinet komt er straks? Na de verkiezingen. Rechts. Ik vind dat Nederland nu echt moet gaan kiezen: gaan we liberaal of gaan we sociaal? Rechts. Rechts. Ik ga dus niet. Rechts, samenwerken. Om eerder te zijn, begrijp ik niet helemaal wat hij nou zegt. Ik ga niet een rechtsblok aan de meerderheid helpen. Hij is doorgaans duidelijker. Vorige week zei Mark Rutte. Hij gaat uh, links niet aan de meerderheid helpen. Nu zegt Roemer, dus ik ga rechts niet aan de meerderheid helpen. Die kiest wel heel nadrukkelijk voor links. Maar eigenlijk doen Roemer en Rutte precies hetzelfde. Ze zeggen dus allebei nog steeds, het is een strijd tussen links of rechts. En ik reken erop dat Diederik Samson er ook zo over denkt. Vind dus je dat uit. Samson dan een keuze moet maken? Ja, Links. Rechts. De PvdA moet kiezen voor een links. zou er verstandig aan doen om dat te doen. Links. Nee, Rechts. Meneer Somsom, wat gaat u doen? Volgens mij zijn er nog een euh, tien dagen te gaan. Tuurlijk, eerste verkiezingen. Houden we daar nou niet op vooruit? Samson houdt zich op de vlakte dus. Ik ben daar heel helder in. U praat al een beetje als de nieuwe premier van Nederland. En volgens Roemer is dat fout. Ja, oh. Een prachtige compilatie weer van onze zeer gewaardeerde collega Lars Geert. Marcel Bril, hij is hier ook in de studio in Den Haag. Marcel, de VVD wil links niet aan de meerderheid helpen. SP rechts niet, willen een links kabinet Formeren lijkt dus al begonnen te zijn. Is het niet een beetje vroeg? Ja, wel een beetje. Nog anderhalve weken voordat er gestemd gaat worden... Hebben we hebben het vorige week gezien. Er kan nog van alles veranderen, nog van alles gebeuren... door het optreden van de lijsttrekken of door de peilingen. En bovendien worden de Kamerleden gekozen. Dat vergeet je bijna ook al eens. En geen kabinetten of premiers. Maar aan de andere kant willen kiezers het misschien ook wel duidelijk van de partijen waar ze na 12 september op inzetten. Het probleem is dat ze dat nu wel kunnen zeggen... en nu wel ja, uh, hun voorkeur aan kunnen geven. Maar als de uitslag anders is... of als de partijen tijdens de onderhandelingen er niet uitkomen... Ja, dan wordt het opeens anders. Hè, en dan heb je de kiezer niet kunnen bieden... wat je voor de verkiezingen hebt gezegd. Hmm. Het valt op dat vooral de SP en de VVD die duidelijkheid geven. In ieder geval zeggen wat ze zouden willen. De meeste anderen blijven toch meer op de vlakte. Wat zit daarachter? Nou, de SP en de VVD hebben allebei belang bij dat het duidelijk is wat de verschillen tussen die twee worden. Kies je sociaal of liberaal, dat zeggen die partijen de hele tijd, die twee. En door die tegenstellingen te benadrukken... Uh, willen ze eigenlijk uitstralen, wat wil je met dit land? Wie wil, moet dit land gaan leiden? Roemen of Rutte? Nou, de andere partijen, de zogenoemde middenpartijen... zoals die dan vaak genoemd worden... die houden hun kaarten liever nog eventjes tegen de borst... zodat ze na de verkiezingen nog alle kanten op kunnen... en zo de meeste kans maken om uiteindelijk toch toe te treden... tot het kabinet, welke kleur dan ook. Want uh, ja dat is wat hen betreft wel uh, er zijn nog een heleboel mogelijkheden uh, als je nu naar de peilingen kijkt. Paars, een kabinet van de VVD, PvdA en D66, heeft nu bijna een meerderheid. Doe je daar GroenLinks bij, dan zit je er al uh, aan. Maar ook een combinatie van die Paarse partijen met het CDA... kan volgens de huidige peilingen opties genoeg dus. En als je nu ergens volop inzet, ja, dan is de kans dat je in de oppositie belandt... als je verkeerd gokt, is dan toch echt wel groot. Nou, dan een campagne tot nu toe, uh, tot... Vandaag nou, tot van het weekend werd het beheerst door bekvechtende en verwijtende lijsttrekkers. Het was vol met leugenaars en draaiers en bangmakers. Zouden ze dat kunnen redden omdat de komende dagen niet meer te doen? Nou, het zou goed zijn voor die politici als ze dat inderdaad uh, gaan doen. Algemeen wordt toch wel gezegd dat het gescheld en gedoe... nou niet echt uh, als heel erg succesvol uh, wordt ervaren. Afgelopen weekend uh, zei iedereen het ook. Alle lijsttrekkers uh, op campagne in het land. Ja, nee, dat ging niet goed. Dat moeten we toch echt uh, anders gaan doen. We moeten over de inhoud gaan praten. Over welke kant we op willen met Nederland. Heel nobel dat streven. Alleen heb ik dat ook al eerder gehoord. Dat hoorde ik ook bij debatten die begonnen. En toen opeens uh, liepen toch uit de hand. Ik ben heel erg benieuwd of ze de komende week die zelfbeheersing wel kunnen houden. Uh, de eerste mogelijkheid om dat te kunnen bewijzen. Dat is vandaag al. Aan het eind van de ochtend uh, doen veel lijsttrekkers mee aan een libelle debat. En tussen half vier en half zes vanmiddag zitten alle lijsttrekkers, waarvan uh, de partij nu in de Tweede Kamer zitten, bij het Radio 1 debat. Dus ik ben benieuwd. Goed. En om half negen natuurlijk, Diederik Samson hier in het Radio 1 journaal beantwoordt uw vragen en die van ons. Goed, zo dadelijk ook nog een portret van Diederik Samson. We gaan eerst naar uh, de oudrechters Pieter Kalfvliet en Hans Westenberg, want uh, de zaak tegen deze oudrechters begint vandaag. Ze worden verdacht van mijn eet en zouden geprobeerd hebben om via bevriende relaties binnen de rechterlijke macht hun eigen strafzaak te beïnvloeden. Het Openbaar Ministerie meent dat de twee oudrechters tijdens hun actieve loopbaan niet juist gehandeld hebben in een projectontwikkelingszaak bij Luchthaven Schiphol. Verslaggever Jeroen de Jager volgt de zaak, volgt de zaak al heel lang. Jeroen, uh, vertel nog eens hoe uniek is deze? De twee oudrechters die dus als verdachten worden gezien. Ja, dat is volstrekt uniek. Het is nooit eerder gebeurd dat uh, oudrechters voor mijn eet uh, worden vervolgd. Hè. Dus liegen onder. Ede. Het gaat ook niet om de, om de minste oud -rechters. Pieter Kalpfluis, directeur geweest bij de Nederlandse mededingingsautoriteit. In de tijd vicepresident in de rechtbank Den Haag. De, ja, toch wel de belangrijkste rechtbank van Nederland. Hans Westenberg, ook in die tijd vicepresident bij die rechtbank in Den Haag. Ja, en Mijn Ede is nu eenmaal een heel ernstig feit. Er staat uh, uiteindelijk uh, zes jaar gevangenis op. Dus uh, het gaat niet om niets. Nee, die twee zouden niet juist hebben gehandeld... toen ze nog rechter waren in Den Haag, in de Chipshole-zaak. Kun je even kort en vooral bondig uitleggen hoe dat <lacht> ermee weer zat, Jeroen? Ja... <laughs> nou, het speelt in de jaren 90. Chipshol die had toen 600 hectare grond rond Schiphol. Het bedrijf belandt vervolgens in, in een juridisch conflict met een van zijn eigen zakenpartners. Kalpflash, die kon als rechter die zaak niet doen omdat hij bevriend was met, met die zakenpartner, met die tegenpartij van Chipshol. Um, en nu is het vermoeden dat, uh, dat kalpvleis Westenberg naar voren heeft geschoven om die zaak in het nadeel van Chipshol te beslechten. En feit is inderdaad dat na het vonnis van Westenberg Chipshol uh, nog maar heel weinig grond overhield rond Schiphol. En waar de mijneet nu over gaat is dat, dat beide heren ontkennen dat ze überhaupt vriendschappelijke banden hadden in die tijd en dat ze ontkennen dat ze hebben ges, uh, samengespannen tegen, tegen Chipshol. Nou ja, het Openbaar Ministerie denkt daar dus anders over en vervolgt uh, daarom. Hey, dit weekend in de krant lezen dat in aanloop naar het proces geprobeerd zouden hebben een strafzaak te beïnvloeden. Op welke manier zou dat gebeurd zijn? Nou ja, zij zijn op een gegeven moment verdacht geraakt. Uh, als verdachte zijn zij ook maandenlang uh, afgeluisterd, telefoons afgeluisterd, e-mails gelezen door de Rijksrecherche. En uit uh, dat verkeer blijkt dat Kalfluijs bijvoorbeeld contact heeft gezocht met de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Ook met de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, met de minister van Justitie. Om op die manier uh, invloed uit te oefenen uh, op zijn eigen zaak. En Westenberg die uh, heeft geprobeerd allerlei dossiers op te vragen van een uh, van de cruciale getuige die, die vandaag ook uh, voor de rechtbank gaat getuigen. Uh, en, en met het opvragen van die, die dossiers probeerde hij een, een beeld van haar te schetsen als een onbetrouwbaar getuige. Nou, dat zijn toch methoden. Een gewone verdachte, die kan dat allemaal niet doen. Die kan niet dit, dat soort dossiers zomaar opvragen. Dus ja, ik ben benieuwd wat voor rol uh, uh, dit gaat spelen in, in, in de strafzaak van deze beide heren. Nou, en wij met jou. We volgen het. Jeroen de Jager, dankjewel. We horen later van je hoe de dag is verlopen. U hoort zo hoe de Partij van de Arbeid ervoor staat... voordat we om half negen uitgebreid met Diederik Samsom gaan praten. Naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. De spits komt uit op zo'n 70 kilometer. Dat valt voor een maandagochtend erg mee. Een aantal dingen die opvallen. De A4, de Haag Amsterdam. Vijf kilometer file bij Zoeterwouderdorp. Vanaf Leidsendam is dat. De rechte rijstrook is dicht. Er staat daar een vrachtauto stil. Op de A9 Alkmaar Amstelveen. Over zes kilometer file rijden tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp. En een ongeluk zorgt voor viel op de A15 Nijmegen richting Goorkum. tussen Tiel en baden Oyen, drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Na half negen spreken we in de studio hier in Den Haag... PvdA-leider Diederik Samsom... die met zijn partij aan een wonderbaarlijke comeback bezig is. Linkse concurrent SP leek een paar weken geleden... nog moeiteloos over de PvdA heen te walsen. De PvdA verloor ook al de verkiezingen in 2006 en 2010. Dus hoe is het eigenlijk met die partij? Op De Partij van de Arbeid heeft het beste plan voor dit land en ik ga ervan uit dat wij kiezers daarvan kunnen overtuigen. Daar gaan we tot 12 september alles aan doen, deur voor deur, zaal voor zaal, gesprek voor gesprek. Zullen we zien waar dat op 12 september toe eindigt. De Partij van de Arbeid is na 12 september nog steeds de grootste linkse partij in Nederland? Ja, en misschien zelfs wel de allergrootste partij. PvdA-leider Diederik Samsom op 26 mei van dit jaar. Bla van zelfvertrouwen, maar ondertussen. Met samengeknepen billen kijken ze bij de PvdA naar de peilingen. Al een aantal maanden is de SP daarin duidelijk groter dan de PvdA. Maar partijvoorzitter Hans Pekman houdt de moed erin. Ik ben heel optimistisch. Ik denk dat mensen in het land heel goed duidelijk hebben... waar deze verkiezingen nu over gaan. En dat is gaan we door op de weg die is ingezet door Mark Rutte en zijn kabinet. Een weg van alleen maar bezuinigen, bezuinigen en nog een keer bezuinigen. Uh, waar mensen aan de onderkant heel erg te dupe van zijn. Of kiezen we voor een andere koers. Waarbij we ons ook moeten realiseren dat simpele oplossingen niet bestaan. Ondanks Peckmans optimisme loopt de PvdA het risico... dat ze straks niet meer de grootste linkse partij van het land is. Voor het eerst in haar geschiedenis. Maar ook dan is er volgens de partijvoorzitter geen man overboord. Nee, ik vind dat niet erger dan welke andere partij dan ook. Wij willen graag zo sterk mogelijk zijn... omdat wij overtuigd zijn van ons eigen verhaal en de keuzes die wij maken. Uh, en daarbij willen we niemand voor de gek houden... dat er ook moeilijke keuzes bij zitten. En als een andere partij meer vertrouwen krijgt, dan vind ik dat spijtig... omdat we graag natuurlijk zelf zo sterk mogelijk willen zijn. Maar dat is dan hoe het is. Maar voor mij is het belangrijkste of als je als partij je eigen overtuiging volgt... Wij staan voor onze overtuiging. Wij hebben echt uh, het idee dat wij het beste verhaal op dit moment voor Nederland hebben. Voor deze super ingewikkelde crisis waar we in verkeren. En daar vragen we het vertrouwen voor. In de peilingen is er sinds enkele weken duidelijk sprake van herstel voor de PvdA. Maar de huidige 30 zetels, die zijn nog best ver weg. En dat betekent weer een nederlaag bij de Kamerverkiezingen. Na het verlies van 2010 onder Job Cohen en van 2006 onder Wouter Bos. Grote vraag is wat de oorzaak is van die neergang. Hans Spekman. Lastig is, okay, wij hebben natuurlijk uh, in een bepaalde periode, denk ik in de Paarse kabinetten... hebben we oplossingen gezocht voor problemen uit die tijd uh, die echt belangrijk waren. Want er waren grote problemen in de gezondheidszorg, wachtlijsten die heel lang waren. Of de woningbouwcoöperaties waar heel veel achterstallig onderhoud was en die waren van de gemeentes. In die tijd zijn partijen die natuurlijk tegenover elkaar stonden, de VVD en de PvdA, het samen gaan doen... En daar is heel veel chagrijn door ontstaan. Het leek wel alsof de ideologie er niet meer toe deed. Maar wat je nu ziet, uh, en dat, dat, dat, is dat de ideologie er meer toe doet dan ooit. Anders gezegd, onder Wim Kok schoof de PvdA op naar het midden. Omarmde de Vrije Markt. De partij schudde haar ideologische veren af. En de laatste jaren probeert de PvdA die veren weer terug te krijgen. Maar door dat geschuif met de koers raakte de partij haar ware gezicht kwijt. Ja, dat is... Dat speelt zeker een rol, dat speelt overigens bij heel veel politieke partijen een rol. Want er zijn steeds meer uh, mensen die uh, niet meer bij een vaste politieke partij horen. Hè. Dus dat zit niet alleen bij de Partij van de Arbeid. Uh, maar ik wil weer dat die Partij van de Arbeid een koersvaste partij wordt. Als dat lukt, ligt er een prachtige toekomst in het verschiet, denkt Spekman. Dan kan de partij zelfs die 60 zetels halen... zoals dat ooit, lang geleden, in de peilingen onder Wouter Bos gebeurde. Dat is mogelijk. Er zijn nog heel veel mensen die natuurlijk heel weinig... Uh, of nog heel onzeker zijn op wie ze stemmen. En voor deze campagne zal dat niet meer gebeuren. Maar ik sluit het niet uit dat er nog grote kiezersbewegingen komen... ook naar de toekomst toe. Het lijkt nu iets van verleden tijd en een steeds meer versplinterd landschap. Maar er komt altijd weer een andere tijd. Een bijdrage van Wilco Boom hoorde u. Wie wint er op links, de SP of de PvdA? Na half negen, dus over een uh, dikke tien minuten... praten we daarover met de PvdA-leider Diederik Samson hier in Den Haag. En van Den Haag gaan we naar Amsterdam. Daar is Mark-Robin Visser en staat op het spui voor het Maagdenhuis. Nou, als er ergens gedemonstreerd is, Mark-Robin... het bestuurscentrum van de Universiteit van Amsterdam is dat. En ze bouwen daar ja. vandaag, heb je eerder verteld, een glazen huis. Waar is dat voor nodig? Het is hetzelfde glazen huis, Marcel, dat wij allemaal wel kennen van, van 3FM. Alleen er wordt een stukje aangebouwd. Het is een soort modulaire bouw. En er, wordt, er is niet alleen ruimte voor hoogleraren in dat huis, maar ook voor publiek. Dat kan daar allemaal op klapstoeltjes gaan zitten. Want de Universiteit van Amsterdam organiseert vandaag de hele dag... Openbare mini-colleges op het spui. Uh, over allerlei onderwerpen. Uh, tot zes uur vanavond. Colleges van twintig minuten. En dan kan je daar gewoon lekker bij gaan zitten. Ik vind het zelf een hartstikke leuk idee. Ik sta nu voor het Maagdenhuis. Dat ook versierd is met uh, ballonnen. Universitaire ballonnen rood en zwart en op die ballonnen staat 380 jaar nieuwsgierig want zo oud is de universiteit al. Mevrouw Gunning, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van het college van bestuur en daarmee de hoogste pief in de universiteit, ja. Ja. ja. U staat er stralend bij. Nou, het is ook een stralende dag. Het is een nieuw academisch jaar wat we starten. Het is voor ons midden in het Lustrumjaar. En met dit glazen huis hopen wij die nieuwsgierigheid die onze mensen drijft... ook uit te laten stralen op alle Amsterdammers die langskomen vandaag. Ja, want zo kunnen ook eens een keer de niet-academische Amsterdammers... een stukje meekrijgen van wat er op een universiteit gebeurt. Ja, want kennis is voor iedereen en van iedereen. En wij zijn natuurlijk een universiteit die van oudsher in de stad zit. Ook altijd onderdeel van die stad geweest is. En we vinden het leuk om het op deze manier ook vandaag... juist de dag dat al die academische jaren geopend worden, neer te zetten. Uh, de opening van het academisch jaar is traditioneel ook altijd een moment voor universiteiten, dus ook voor de Universiteit van Amsterdam, om eens even van zich te laten horen. Ik heb vanmorgen al aangekondigd dat u uh, vanmiddag een dringend beroep gaat doen op de Haagse politiek. Mag ik het een hartekreet noemen? Ja, ik denk dat er twee dingen zijn die belangrijk zijn. Eén is dat punt dat kennis essentieel is voor onze land, voor onze economische groei. En dat als dat niet meegeteld wordt bij de CPB-berekeningen... je niet verbaasd moet zijn dat politieke partijen zich er niet over uitspreken. Maar misschien even belangrijk en belangrijker in deze campagne... is het appel om Europa serieus te nemen. Wetenschap kan alleen internationaal gedijen. Europa is in toenemende mate belangrijk. Vanuit wetenschappelijk oogpunt halen wij daar als Nederlanders meer geld binnen dan we erin stoppen. Maar het is vooral belangrijk om die kennis ook te gebruiken. We gaan vanmorgen ook een wetenschappelijk verhaal laten horen. Niet een politiek verhaal. Om bij CERN te laten zien hoe belangrijk Europa kan zijn voor die wetenschap. CERN, leg dat even uit. CERN is waar alle natuurkundigen samenwerken... en waar ze van de zomer dat Higgsdeeltje gevonden hebben. U weet wel wat opeens voorpagina nieuws was. Ja. Ja. Mevrouw Gunning, eh, straks na half negen eh, zit meneer Samson van de Partij van de Arbeid in Den Haag. Heeft u nog een vraag voor hem? Wilt u hem iets voorleggen? Nou, ik zou heel graag aan hem willen vragen... kan hij het Europese belang ook weer centraal in deze campagne zetten? Niet? Kan hij het Europese belang weer centraal in de campagne zetten? Yes. Dat is de vraag. Ja. Van Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Wij gaan hier het glazen huis verder opbouwen. Goed. Gaan we even een rondje lopen, kijken hoe het goed. gaat? We gaan even kijken. Tot straks. Dag. Maar Robin Visser hoort u straks weer. Het zal na negen uur worden bij de opening van het academisch jaar. Nog even naar het tennis. Afgelopen nacht werd er natuurlijk volop getennist in New York op de US Open. We praten erover met Marcella Mesker. Marcella, laten we beginnen met toch de meest opvallende partij in het vrouwentoernooi. Marion Bartoli tegen de als vijfde geplaatste Petra Kvitova. Vertel eens even hoe dat ging. Nou ja, de Franse won dan uiteindelijk verrassend... want de Tsjechische Kvitova, die toch in de voorbereidende toernooien... de beste van alle vrouwentennissers was en veel van de toernooien won... ja, die kwam daar eigenlijk op de eerste set na nou, niet meer aan te passen. Rare score, bizarre score, 6-1 Kvitova en daarna 6-2, 6-0 voor Bartoli. Beetje rare tennister, zo'n speelster die dan alles of niets gaat spelen... van die huppeltjes maakt tussen de punten door... schaduwtennis bij de return maakt voordat ze slaat zichzelf een beetje in de wedstrijd te spelen. Dat lukte aardig en ze haalde Kvitova volledig uit het spel. Dus vandaar een beetje een rare uitslag. En ook wel een verrassende overwinning. De nummer 11 Bartoli dus door. Dan Marcella, andere partijen bij de vrouwen. Iedereen kijkt natuurlijk uit een beetje naar die, die jonge Laura Robson. Ja, klopt. Maar het sprookje is uit voor de Britse. Want eh, na overwinningen op Kim Kleisters en eh, Nali... lukte het tegen de titelverdedigster Sam Stoser niet. Twee keer zes-vier voor de Australische. Ervaren speelster natuurlijk. Speelt ook iets anders dan de meeste vrouwen. Heeft wat meer spin, dus wat meer hoogte in de slagen. En ja, die Laura Robson, linkshandig... die er zo heerlijk op los kan meppen. Enorme acceleratie heeft ze in die groundstrokes. Ja, die miste daardoor gewoon meer punten. Um, het liep allemaal niet zoals in die vorige twee partijen. Ze speelde als een uh, beetje als een 18-jarige. Ze vocht wel, werkte acht matchpoints weg. Maar verloor uiteindelijk 6-4, 6-4. Maar goed, vierde ronde in New York als je 18 bent. Ze heeft haar visitekaartje afgegeven. Daar gaan we nog uh, veel meer van horen. Dat is zeker. Goed. Bij de mannen kwam Novak Djokovic in actie tegen Fransman Beneteau. Was dat nog spannend of was het snel voorbij? Nee, helemaal niet spannend. Hmm. Djokovic die uh, race door zijn wedstrijden heen. Hij verloor tegen de Fransman Beneteau slechts zeven games. Nou, in de, uh, in de tweede ronde verloor hij de vijf en in de eerste ronde twee games. Dus uh, wel geteld veertien games in drie rondes. Dus wat dat betreft met het grootste gemak gaat Djokovic door naar de vierde ronde. En treft daar dan nu Stanislas uh, Vavrinka. Nou, uh, dat zal toch ook wel moeten lukken. Dus Djokovic uh, in topvorm. Dan Eddie Roddick uh, kondigde afgelopen week zijn afscheid aan. Maar het is nog niet zover. Hij gaat nog even verder. Ja, het is mooi om uh, Andy Roddick te zien spelen in New York... op het Arthur Ashe Stadium. 24.000 fans die echt normaal al luidruchtig zijn. Maar nu ze weten dat Andy, ja, hun Andy de laatste wedstrijd mogelijk gaat spelen... schreven ze werkelijk uh, de longen uit hun lijf voor ieder punt dat hij maakt. Hij won uh, vier sets. Het was niet heel makkelijk tegen de Italiaan Fognini. Die snoepte hem een setje af. Maar goed, Roddick uiteindelijk wel beter. En uh, ja, die staat nu in ieder geval in de vierde ronde. Dus... Um, als hij in die vierde ronde tegen de Argentijn Del Potro, want dat wordt zijn tegenstander, gaat spelen, ja, dan weet je dat dat mag een eervol verlies zijn. Of hij kan misschien voor een verrass verrass verrassende overwinning zorgen. Wint hij dat, misschien een kwartfinale tegen Djokovic. Dus wat dat betreft zware loting, maar aan de andere kant in je laatste afscheid met al die fans kan hij misschien nog voor een stuntje zorgen. En uh, is dit schema voor hem natuurlijk heel aantrekkelijk... in zijn aller, allerlaatste toernooi uit zijn carrière. Marcella Mesker voor de US Open. Meneer Sampson, ja. komt u? Oh, sorry. No, komt hij <laughs> aan. Blijf luisteren. Zo meer. AV-onderhoud. Presentation partner 0800 400 4000. Scapino Ballet Rotterdam presenteert Romeo en Julia...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 Kijk voor Accountview Bedrijfssoftware op vismasoftware.nl. Tijdelijk vervangend inkomen? Kijk op doorleefverzekeringen.nl... of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas-Cardif. Radio 1, het NOS-journaal. Staatssecretaris Wekers komt met voordeel bij het doorverkopen huis... en kunstgestolen bij Paleis Noordeinde... Goedemorgen, het is half negen, ik ben Mark Visser. Particulieren en ondernemers die hun huis of kantoor... kort na aankoop weer willen verkopen... kunnen dat tegen betere voorwaarden doen. Dat heeft staatssecretaris Wekers van Financiën bekendgemaakt. Nu hoeft er alleen overdragsbelasting over de meerwaarde te worden betaald. Als een pand binnen een half jaar wordt doorverkocht... die termijn wordt nu drie jaar. Maatregel staat in de belastingplannen voor 2013... maar geldt met terugwerkende kracht al vanaf 1 september. Het gaat om een tijdelijke regeling tot 2015... in de hoop dat de stagnerende huizen- en vastgoedmarkt weer op gang komt. Over een half uur begint de rechtszaak tegen oud-rechters... Pieter Kalpfleis en Hans Westenberg. Ze worden verdacht van Mijn Eed. en Ook zouden ze geprobeerd hebben om via bevriende relaties... binnen de rechterlijke macht hun eigen strafzaak te beïnvloeden. Het is voor het eerst dat twee oud-rechters voor Mijn Eed worden vervolgd... zegt verslaggever Jeroen de Jager.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 De landbouw in Nederland moet nog intensiever, vindt bestuursvoorzitter Dijkhuizen van de Wageningen Universiteit. We moeten wel, zegt hij, want alleen zo kunnen alle mensen op de wereld worden gevoed. In Trouw zegt Dijkhuizen dat er straks 9 miljard mensen zijn die ook nog eens meer zuivel en vlees willen eten, terwijl er minder grondstoffen en chemische middelen moeten worden gebruikt. Bij Paleis Noordeinde zijn afgelopen weekend delen van een kunstwerk gestolen van de Russische kunstenaar Popov. Twee delen van het kunstwerk stonden buiten opgesteld voor het paleis. De galeriehoudster is verbaasd over de diefstal. Zaterdagavond uh, waren wij ook aangesloten bij de museumnacht, dus uh, heel laat open. Ik uh, heb om half één s'nachts nog gezien dat er niks aan de hand was. En toen kwam ik volgende ochtend, waren twee panelen weg. En volgens de galerie is het kunstwerk voor de diefstal zo goed als waardeloos geworden. Het is niet bekend of er aangifte is gedaan. Op De Paralympische Spelen in Londen heeft Malou van Rijn zilver gewonnen op de 100 meter sprint. Van Rijn mist haar onderbenen. Ze was de enige die met twee protheses liep. En daardoor had ze een slechte start. Maar Van Rijn kwam goed terug. En ze liep de 100 meter in 30 seconden en 32 honderdste. Van Rijn werd gezien als grote kanshebber voor het goud. Maar toch is ze blij met zilver. Oh en uh, nou, de nummer 1 is fantastisch. Heel, heel hard ging die. Dus uh, ja, nee, perfect. Dit uh, had ik natuurlijk nooit durf dromen. Gewoon een medaille op te spelen. Dat is echt niet normaal. Dus ik ben er heel blij mee. Over precies een jaar is de overleden ijsbeer Knoet te bewonderen. Het opgezette dier komt in het Natuurkundig Museum in Berlijn te staan. Heel Duitsland was in rep toen het beestje vorig jaar overleed. En nu wordt hij met de nieuwste technieken voor de eeuwigheid bewaard, zegt een Duitse verslaggever. Dort werden zich wissenschaftler en preparatoren. naar methoden, dan damit de promi onder de zootieren voor die Ewigkeit te prepareren. Knoet overleed vorig jaar aan een hersenaandoening. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Een uitlopen van een hoge drukgebied nabij de Azoren laat ons deze week genieten van rustig nazomerweer. Het blijft de hele week nagenoeg droog en van tijd tot tijd breekt de zon goed door. Vandaag ligt er een zwak front boven het land waardoor we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten mogen verwachten met in de vroege uren enkele misbanken. De kans op neerslag is klein maar niet afwezig. De temperatuur klimt overdag op naar 20 tot 22 graden bij een zwakke en meest noordwestelijke wind. Komende nacht zijn er opklaringen en is er weinig wind. Er ontstaan enkele misbanken bij minima rond 12 graden. Morgen wordt een heerlijke dag. Veel zon, droog en niet al te veel wind. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan zee tot maximaal 25 in het zuidoosten. <truimert> Aan ah, ANB Verkeersinformatie. Kleine 80 kilometer file. Daarmee valt het wel mee op deze maandagochtend. Een paar dingen die opvallen. De A1, Amersfoort richting Amsterdam. Een ongeluk bij het knopen Diemen zorgt voor 9 kilometer file vanaf Grooimeer. De rechterrijstrook is dicht. Op de A4 Den Haag Amsterdam staat 6 kilometer bij Dorp. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij het knopen Burgerveen. De file begint bij knooppunt Kaagdorp, is 3 kilometer lang. En de linkerrijstrook is dicht.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. In onze vraaggesprekken met lijsttrekkers voor de Tweede Kamerverkiezingen... is vanochtend onze gast hier in Den Haag, Diederik Samson. Partijleider van de PvdA, lijsttrekker meneer Samson, Welkom in de studio, welkom in onze uitzending. Goedemorgen. We moeten het even hebben over de Telegraaf, hè Marcel? Ja, laten we dat doen. Mark Rutte, verreweg populairst. Meneer Samson, is dat een tegenvaller? Nou, het is een mee opsteken voor Mark Rutte. En uh, nou, ja, goed, dat kan hij ook wel eens gebruiken. Dus Ik heb het nog niet helemaal gelezen. Maar ik zag dat ze zelfs vroegen wie de aantrekkelijkste was. En, en nog een paar zeer relevante Dat was u ook al niet. Nee. <lacht> nee, maar daar heb ik me al een tijd geleden bij neergelegd. Ja, dat was... Um, Jolande Sap is het meest aantrekkelijk. En ja. daarna komt Rutte. Rutte is ook het meest humoristisch. Volgens uh, het uh, representatieve enquête van de Telegraaf. Uh, het meest integer en ook nog is het meest vertrouwenwekkend. U scoort hoog, meneer Samson. Ik uh, geef het u maar even mee. Op basis uh, so sociaal vaardig bent u, zeggen ja. zij. Ze. En u bent moedig. Kijk eens aan. Kun nou, Die steek ik mee? dan maar in mijn zak. Dat is ja. mooi. En de rest denkt u? Ach, uh, de peilingen rollen over elkaar heen. En nu worden er dus niet alleen nog opiniepeilingen... maar ook persoonlijkheidspeilingen gedaan... En ik weet dat ik twee weken geleden vrij hoog scoorde... bij de onbetrouwbaarste politicus. En vorige week weer opeens weer de betrouwbaarste politicus mm. was. Hier in een andere peiling. Toch even hè, over de Telegraaf. Want die hebben um, zeker vorige week... een um, vrij heftige anticampagne gevoerd tegen de SP. Ja. Ik kan mij voorstellen... Um, u stond dit weekend nog redelijk positief in de Telegraaf... maar dat dat binnenkort... Um, de aandacht naar u, de focus naar u gaat. Omdat u um, in de peilingen toch een beetje aan het inlopen bent. En um, u misschien wel uh, wat, wat aandacht vangt nu van de Telegraaf. Zou dat kunnen? Nou kijk, in zijn algemeenheid is het zo dat op het moment dat het goed gaat... dat meer mensen kijken en dat er dus ook meer uh, kritiek... en dat hoort overigens ook zo, van media, op jou gericht wordt. Uh, zo werkt het in een democratie en ik vind dat ook heel gezond. De vraagstelling suggereert een beetje dat de Telegraaf een bewuste strategie heeft. En, um, alhoewel het er soms wel eens op lijkt... Heb ik nog steeds, ben ik nog steeds van mening dat de Telegraaf... net als andere kranten gewoon zijn werk doet. Dus laten we maar kijken wat ze de komende week voor werk gaan doen. Ja, grootste tegenstanders zijn genoemd. Rutte en Roemer, kijkt u naar die twee speciaal? Nee. Ik kijk vooral naar uh, wat wij vinden, wat wij willen... en naar de manier om dat zo goed mogelijk over het voetlicht te krijgen. En dat gebeurt in televisiedebatten en in gesprekken zoals deze... Maar ook heel veel op straat en deur aan deur en in cafés en in pleinen. We hebben een campagne ontworpen sinds de dag dat we weten dat er verkiezingen zijn. Dat is al sinds uh, 22 april ongeveer. Ja. Waarbij we heel veel gewoon op straat campagne hebben gevoerd. En volgens mij is daar een basis gelegd voor een redelijk succesvolle uitslag. Al moet je nu natuurlijk nog even afwachten hoe dat er precies uit gaat zien. U bent ook uh, iemand die... Uh... Veel bezig is met campagnes. Hè? Uh, ik, ik weet toevallig dat u alle uh, Westping-afleveringen uh, meerdere keren heeft gezien. U heeft vast ook bedacht um, wie uw politiek tegenstander is, op wie u uh, zich moet richten uit tactisch oogpunt. Wie, wie is, dat? is dat? Is dat Rutte of Roemer? Nou, kijk, als je gewoon kijkt naar inhoud, dan is het. Rutte, in de zin dat dat de grootste tegenpool is... als het gaat om uh, ons verhaal en zijn verhaal voor Nederland. Die staan vrijwel diametraal tegenover elkaar. En in een campagne, als je verschillen wil duidelijk maken... is dat dus degene op wie je, je richt. En dat is overigens ook de enige op wie wij ons dan richten. Niet zozeer op hem als persoon, maar gewoon op het contrast... met de vraag, wil je een sterker en socialer Nederland? Waar wij voor staan... Of wil je in een Nederland waarin inkomensverschillen worden vergroot, waarin uitkeringen worden verlaagd en waarin op die manier een wat mij betreft vruchteloze poging, wordt gedaan om uit de crisis te komen. En Roemer is geen tegenstander voor u, want er is natuurlijk een strijd gaande tussen u en Roemer, wie, ja, wat... wie de grootste aan de linkerzijde wordt. Maar dat is puur in, in kiezersaantallen gerekend, maar er is geen inhoudelijke... ja, er zijn wel punten waarbij op verschillen overigens... en die zijn soms ook zeer belangrijk, maar als, kijk, als je kijkt naar de Partij van de Arbeid... en je kijkt om je heen, dan staan er twee partijen juist vrij dicht bij ons. Dat is GroenLinks en de SP. Die stonden vroeger ook heel dicht bij elkaar. Die staan nu inmiddels wat verder uit elkaar. Maar ze staan nog steeds allebei heel dicht bij de Partij van de Arbeid. Het zou raar zijn als je je in je campagne richt op partijen... die juist inhoudelijk redelijk dichtbij staan. Ja, en als u zegt die staan dichtbij ons, zijn dat dan de logische coalitiepartners? Kijk, dan ga je weer één vraag verder. Ja, <laughs> en dat wordt heel... Ja, dat snap ik wel. En ik, ik zie ook, ik constateer ook dat het spel nu begonnen is over wie met wie en vooral wie niet met wie. En dat laatste vind ik ook niet zo verantwoord, omdat we ook weten dat Nederland op dit moment in een situatie zit, dat we in ieder geval één ding nodig hebben. En dat is een regering die ons uit deze crisis haalt. Maar het is ook wel uh, wie wel met wie, want Roemer uh, longt toch echt naar u. Uh, ja, dat heb ik gezien. En dat is ook uh, uh, begrijpelijk. En ik heb al gezegd, ook de SP staat redelijk dicht bij de Partij van de Arbeid... maar coalities maken is echt iets heel anders. Dat gaat na 12 september pas gebeuren. En als er dan nu, want dat zag ik dus ook vorige week gebeuren... of de afgelopen dagen gebeuren, er wordt ook gezegd... ja, ik ga niet met rechts of vice versa, ik ga niet met links. Dat zijn onverstandige en ook wat mij betreft onverantwoorde uitspraken... omdat je dan het land blokkeert. En uh, dit land heeft één ding nodig en dat is vooruitgang. Dus we moeten na 12 september een regering maken en dan is het echt totaal onzinnig om blokken te gaan uitsluiten. Maar toch dus is niet. het dan wel interessant ook voor kiezers om te kijken hoe die vooruitgang er dan uit gaat zien. Mag ik even met u naar 94-2000, 2002 het Paarse kabinet, Kok 1, Kok 2. Wij we weten van Kok dat hij op een gegeven moment heeft gezegd uh, wij moeten de uh, ideologische veren afschudden. Dat heeft uiteindelijk de partij gekleurd. Heeft de partij minder een socialistisch gezicht gegeven. Er is toen ook geliberaliseerd in die tijd. U bent bezig, samen met Spekman van de PvdA... om die veren er één voor één weer op te plakken. Ja. Ik kan mij voorstellen dat um, het heel lastig wordt... in een coalitie bijvoorbeeld met de VVD... waar u misschien wel een paar van die veren weer kwijtraakt. Ik kan mij voorstellen dat u dat liever niet heeft... omdat de partij weer kleuren het. kleur heeft, een rode kleur op dit moment. Uh, regeren met de VVD zal zeer lastig zijn. Maar ik uh, kan geen uitspraken doen over of dat mogelijk is of niet. Want misschien is het wel noodzakelijk. Um, als je kijkt naar verkiezingsuitslag en wat Nederland uiteindelijk nodig heeft. Maar uh, laat er geen misverstand over bestaan. De afstand tussen de VVD en de Partij van de Arbeid is groot. Zeker in de, aangezien wij, en u wijst daar zelf al op... de afgelopen jaren weer kleur op de wangen hebben gekregen... als het gaat om onze sociaal-democratische uh -huh. uh, principes. Kijk, één ding die, wat er in de jaren negentig... En met terugwerkende kracht kun je altijd oordelen dat dingen fout zijn gegaan. Toen was het misschien wel een begrijpelijke ontwikkeling. Dat um, paste bij die tijd wellicht? Ja, de overheid liep op heel veel punten vast... en bleek niet de beste oplosser van heel veel problemen... en toen werd gekeken naar de markt. Mm -hmm. Nou, misschien kan die alles wel oplossen. Ja, dat blijkt dus ook een misverstand. Ja, en en uiteindelijk u... ligt de oplossing dus niet in alles door de staat laten organiseren... Mm -hmm. zeker niet alles door de markt laten organiseren... maar een verstandige balans vinden tussen... Um, beide organisatievormen en misschien wel nieuwe organisatievormen ontwikkelen. Daar zijn wij dus mee bezig. Dat zien we bij het onderwijs, dat zien we bij de zorg. En dat is onze toekomst. Ik wil dus ook niet terug naar oude veren, nee, dat ik wil nieuwe veren. Maar u zegt bijvoorbeeld in het, programma, in het verkiezingsprogramma... dat uh, met name in de zorg bijvoorbeeld, de marktwerking... Ja, eh, toch vooral ook veel narigheid heeft gebracht. Eh, hoge kosten met zich mee heeft gebracht. Maar die We zijn, het, ja, die er zijn trouwens ver, ver, verzekeringsmaatschappijen die daar nu van zeggen... geef ons wat meer tijd. Zou dat nou een dossier zijn waarop u moeilijkheden krijgt met de VVD? Want de VVD wil juist wel die marktwerking in stand houden in de zorg. Ja, dat, dat wordt geen gemakkelijk dossier. Het is overigens ook een van onze belangrijkste dossiers... en dat zijn dan ook vaak de moeilijkste om op te lossen. Kijk, bij de zorg kun je zien dat de marktwerking een aantal perverse prikkels heeft geïntroduceerd. Hè? Specialisten die zoveel mogelijk gaan doen om zoveel mogelijk te verdienen. Of ziekenhuizen die met elkaar gaan concurreren... in plaats van met elkaar gaan samenwerken. Dat levert geen betere zorg op, wel meer kosten. Ja, dan zou het raar zijn als je zegt, joh, ga daar maar mee door. Nee, wij willen daarmee stoppen. Wij willen juist een ander organisatiemodel in de zorg... die ervoor zorgt dat zorg dicht bij mensen wordt georganiseerd. Beter en tegen lagere kosten. Maar u heeft toch eerder gezegd, we willen niet van die hele marktwerking af. Ziet u er ook wel positieve punten aan dan? Nou, laat ik een voorbeeld geven. De huisarts is in ons land gewoon een ondernemer. Niemand gaat naar de ondernemer. Iedereen gaat gewoon naar zijn huisarts. Ja. En daar is op zich niks mis mee. Ik wil dus ook niet terug naar staatshuisartsen. Wat dat betreft uh, hoeft dat niet. Maar een ander voorbeeld. Uh, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Ja. Die met elkaar concurreren om zoveel mogelijk patiënten te trekken. En daarmee dubbel werk leveren. Minder goede zorg bieden. Ja, dat mag van mij niet. Maar wat is dan het verschil met die huisarts? Waarom is dat dan zo goed dat die zijn eigen ondernemer is? Ja, omdat we in Nederland een model hebben gecreëerd... waarin huisartsen als ondernemer, maar vooral als arts kunnen opereren. De vrijheid hebben om uh, voor het salaris wat zij verdienen... mensen zo goed mogelijk te helpen. Huisartsen zijn, nog niet, zeg ik erbij... en dat moet ook echt voorkomen worden... worden nog niet gedreven door zoveel mogelijk behandelingen doen. Uh, ik wil er ook voor zorgen overigens, dat die prikkel dus ook niet daar ja, nog landt. kan de ook niet, VVD dat veel, meer, juist... veel meer kunnen ze niet doen natuurlijk. Die zitten aan hun grenzen. Nou ja, dat is een van, de, een van de redenen dat het nog gestopt is. Maar je ziet bij de VVD uh, de, natuurlijk de aantrekking om ook daar nog meer van die... Nou ja, Stuk loon zou je het haast moeten noemen. Uh, te gaan introduceren. Dat wil ik dus niet. U zegt eigenlijk op dat punt. in de zorg gaan wij. willen wij zeker niet onze ideologische vieren. weer kwijtraken. Ik wil goede zorg dicht bij mensen. En, dat, en wij zijn ervan overtuigd. dat dat het beste kan. door een aantal van die perverse marktprikkels. uit het systeem te halen. Door de zorg weer publiek te organiseren. Um, ja, en ja, daar, daar hou ik gewoon aan vast. De woningmarkt dan. Uh, als er iets een markt is. En ja. vrije markt is dat de woningmarkt. Hoe wilt u die hervormen? Nou, die zit dus helemaal op slot. Uh, dus het is, het is wel een markt, maar hij werkt niet meer. Uh, er wordt niet meer gebouwd, er wordt nauwelijks nog verbouwd... er wordt niet meer gekocht, er wordt nauwelijks nog verkocht. En daarmee valt een heel stuk economie van Nederland... dus 100 miljard euro per jaar. Een zesde van de totale economie valt dus stil. Sterker nog, hij krimpt met 10 procent. Dan krijg je Nederland nooit uit de crisis. Het nee, is niet natuurlijk helemaal in Nederland te wijd. Hè? Er speelt ook nog iets internationaal. In oh ja, nee, dat, dat klopt, maar uh, het wordt versterkt in Nederland. Daar is ook iedereen het wel over eens. Andere landen hebben minder problemen op hun huizenmarkt... omdat ze een minder... Uh, Hoogopgeblazen hoog opgeblazen hypotheekrente aftrek hebben. Die hebben wij wel. En al tien jaar houdt de politiek zichzelf in gijzeling... met het taboe van de hypotheekrenteaftrek. Daar begint nu langzaam beweging in te komen, hebben we natuurlijk gezien. Zelfs partijen die vorige keer nog breekpunten maakten... zijn nu bereid om een stapje te zetten. Ja. Nu is het tijd om het taboe ook daadwerkelijk te slechten. Daadwerkelijk een stip op de horizon te zetten. Daadwerkelijk zekerheid te bieden aan Nederland... over waar die hypotheekrenteaftrek dan eindigt over dertig jaar. Zo lang duurt het en op die manier de, de markt weer los te trekken. Daar ligt een plan voor uh, in de samenleving. Want makelaars, de woningbouwcorporaties, huurders, kopers... Ja. hebben met elkaar een plan afgesproken, woning 4.0 ja. heet het... waarin een basis wordt gelegd voor een radicale hervorming... en daarmee opentrekken van die woningmarkt. Dat zou ik als basis willen gebruiken voor gesprekken over een nieuw regeerakkoord. Zodat je stabiel naar de toekomst toe eindelijk eens die woningmarkt kan lostrekken u staat ook in uw verkiezingsprogramma... dat u de hypotheekrenteaftrek uh, verder wilt afbouwen. Klopt. Dat wil de VVD niet. Nee, maar het staat wel in dat plan woning 4.0. Sterker nog, die gaan nog iets verder. En ik denk echt dat we het aan elkaar verplicht zijn... om wat er ook gebeurt na 12 september een gedragen plan te maken. Dit is een, al een plan uit de samenleving wat gedragen is. Dat kan dus een mooie basis bieden, waarmee we verder kunnen. Een plan wat overigens ook verder gaat dan een coalitie van misschien 77 zetels. Want dan weet je, over vier jaar kan het weer anders zijn. Mm -hmm. Laten we nou zorgen dat we in de politiek één dossier... en wat mij betreft is dat dit dossier, eens dus een keer breed gedragen oplossen. Dus los van welke coalitie er komt... een groot draagvlak in de politiek vinden maar, voor een vooruitgang. Want dit is interessant. U zegt de zorg is voor ons heel belangrijk... En de woningmarkt is voor ons heel belangrijk. Dan noemt u twee dossiers waar de VVD een absoluut tegenovergestelde richting op gaat. Oh ja, en waar heel veel andere partijen Paars, weer andere tussen... Ik zie Paars opeens weer heel ver weg. Eh. Uh, maar ik weet ook niet waarom Paars opeens zo dichtbij is gekomen. Maar, Dat is voor u niet praat... iets waar u mee, mee, nee, mee speelt op dit moment. Daar ben ik niet mee bezig. Ik ben ja. bezig met het, met het oplossen van deze twee en overigens nog wel een paar. Maar dit zijn wel belangrijke dossiers. En ik probeer vooral te zoeken naar een mogelijkheid om Nederland verder te helpen. En daarvoor moet je voor sommige dossiers durven. om zelfs over coalitiegrenzen heen te kijken. Want bijvoorbeeld bij die woningmarkt, dat moet voor 20, 25 jaar ja. een plan zijn. Want ja. anders werkt het niet. Ja, maar dan veranderen de tijden wel snel. Balken en een bos spraken nog af vier jaar lang er niks aan te doen. Ja, dat was, een hele, uh, dat was toen de enige mogelijke afspraak. Maar natuurlijk ja. een hele beroerde. Ja, je had het toen misschien ook wel aanzien komen. Maar aan de andere kant, stel dat het wel naar die linkse regering gaat, die linkse coalitie, moeten huizenbezitters zich dan zorgen maken? Nee, dan moeten ze zich juist uh, verheugen. Want ik zie juist aan de progressieve zijde van het uh, politieke spectrum. dat er meer uh, mogelijkheden, meer durf is om iets op die woningmarkt maar, te gaan ja, doen. Maar dan een tandje bijzetten nog bij dat plan wat er al ligt. vanuit de gezamenlijke sector. Maar dat plan behelst dus ook. en dat misschien ter geruststelling aan bijvoorbeeld de VVD. dat plan behelst dus ook dat alle opbrengsten uit het beperken van de hypotheekrenteaftrek. één op één teruggaat naar het verlagen van inkomstenbelasting. Eén op één. Dus. Mark Rutte zei laatst van ja, het is een compensatie... voor de veel te hoge belastingen in dit land, die hypotheekrenteaftrek. Nou ja, als we hem dan een beetje beperken... geven we dat terug in de vorm van lagere inkomstenbelasting. Ook dat is onderdeel van dat plan. En volgens mij is dat ook de sleutel tot een oplossing... waar alle partijen zich uiteindelijk in moeten kunnen vinden. Dan naar uh, de economie in algemene zin. Uh, u voert campagne met de stelling dat de PvdA het programma goed is voor uh, economisch herstel in Nederland. Dat konden we niet terugzien in de cijfers van het CPB, de doorrekening van uw programma. Was dat voor u een uh, teleurstelling? Nee, want wij kijken niet alleen naar de komende twee, drie of vier jaar. Wij kijken naar de langere termijn. En als je dan kijkt naar de CPB, doorrekening, dan is het Partij van de Arbeid programma juist heel goed. Bijvoorbeeld, en daar hadden we het net al over, die hervorming van de woningmarkt. Die willen wij dus doorzetten, omdat het nodig is. Dat levert op de korte termijn uh, wat, economische, wat minder economische groei wij op. Omdat, op dalen de huizenprijzen. omdat de huizenprijzen ja. daarvan dalen. Wat overigens een heel nuttige ontwikkeling is voor de langere termijn. Voor de langere termijn is het dus weer heel goed voor de economie. Op die manier kijken wij naar verkiezingsprogramma's en naar onze idealen. Niet voor volgende week, maar ook gewoon voor onze kinderen. Vraag van een uh, luisteraar. de Boerema heeft gevraagd... welke partij durfde de veroorzaker van de crisis... namelijk de banken, aan te pakken? Dat durven wij. Wat gaat u dan doen? Uh, uh, uh. Nogal wat. en Zelfs zoveel dat je, moet, dat je ook weer moet kijken... Van, hoor, de banken moeten ook hun werk nog kunnen blijven doen. Maar ik heb uh, zelf ook... en als, als mens ook gewoon die films gekeken... van Inside Job en Margin Call... En, he, waar, waar die hele crisis... Ja. op woestmakende manier wordt uitgelegd. Waarbij je dus ziet dat banken... die wisten dat ze rommel verkochten... Kochten, daar ook nog eens op gingen speculeren en dan winst gingen maken... ten koste van miljoenen huizenbezitters in de Verenigde Staten. Dan ben je er inderdaad wel klaar voor om te zeggen... hoor jullie betalen dus ook een deel van de rekening. Wij willen een bankenbelasting invoeren. Ze betalen nu nauwelijks belasting, banken. En we willen een financial transaction tax. Dat is een belasting op dat flitskapitaal wat de hele wereld rond flitst... om van hele kleine koersverschillen zoveel mogelijk winst te maken. Daar willen we vanaf. Ja. Dus daar moet een belasting op ingevoerd worden. We willen hogere kapitaaleisen... We willen zorgen dat banken gesplitst worden. Zodat spaarbanken en risicovolle zakenbanken elkaar niet in de afgrond kunnen douwen. Ja, ik hoor allemaal redenen die, die de huizenbezitter of potentiële kopers niet zullen aanspreken. Nou, ja, denken, dat is, nou gaat de rem er helemaal op. Dat is dus precies de balans die je en zoekt. En de ondernemers. Hè? Je kan natuurlijk die banken uh, een beuk geven. En die verdienen ze overigens ook. Maar je moet er ondertussen wel voor zorgen dat die banken kunnen blijven werken. Op ze de juiste manier. krediet kunnen blijven verlenen. Precies. Nou ja, daarvoor hebben we bijvoorbeeld ook uh, plannen om uh, de Nationale Investeringsbank weer op te richten. Uh, die ervoor zorgt dat in ieder geval mkb'ers krediet kunnen blijven krijgen. De grootste zorg van de kleine bedrijfjes... is dat ze nergens meer terecht kunnen voor krediet. Want de markt doet het niet. Banken durven niet meer. Maar durven die dat onder andere niet vanwege... Alle regels die u ze nu gaat ja, opleggen. Dat, dat is dus precies de balans. Hier is geen makkelijke zwart-wit oplossing. Die regels die wij ze opleggen zijn nodig... om risico's voor de toekomst te voorkomen. Maar die regels zorgen er dus ook voor... dat banken nog iets moeilijker met hun kapitaal aan de slag maar kunnen. Maar waarom komen. een apart instituut oprichten... terwijl u ook kunt proberen om er met de banken zelf uit te komen? Dat doen we ook. We hebben er zelfs eentje. ABN AMRO is namelijk van ons. Ja. Uh, van ons allemaal. Door onze ongelukkige omstandigheden in onze handen terechtgekomen. Maar nu die er is... Hebben we ook gezegd, als je dan een lange termijn toekomst voor die bank weer wil uitstippelen, een nieuwe toekomst, lever hem dan niet weer uit aan het korte termijn denken van de beurs, maar zorg ervoor dat het een, een bank wordt met geduld, met lange adem. Dan denk ik bijvoorbeeld aan pensioenfondsen die je in de bank zouden kunnen gaan beleggen of een eigendom zouden kunnen nemen, zodat je. Een bank krijgt die doet wat ze moet doen. Ja, even goed kort, voor de economie. Ja, Red zo'n bank het in de wereld van de banken? Ik denk het wel. Ik denk zelfs, en dat was het commentaar vanuit de andere helft van de bankenwereld, namelijk de beursgenoteerde banken, die zeiden: Oh, dat is oneerlijke concurrentie. Terwijl ze vroeger altijd zeiden dat een staatsbank meteen failliet ja. zou gaan, omdat die niet zou kunnen functioneren. En dus wilde de bank nog even niet verkopen? Nee. Het zou overigens op dit moment ook een nee, hele het ook niet anders eh, nu. zijn. Ja, nee, dat snap ik. Maar goed, wie weet is het over een jaar anders. Nou ja, nou, dat zou snel zijn. Niet, dus nee. Dit is sowieso de komende drie jaar de situatie. En ik wil graag in die drie jaar nadenken over een nieuwe toekomst voor ABN AMRO. Waarbij voor ons leidend is, leveren hem niet uit aan het korte termijn denken. Nog een uh, vraag van een luisteraar. Uh, Han de Nekker die, uh, heeft een vraag over PGB's. Uh, uh, Moet ik dan denken aan rugzakjes? Zoals velen weten heeft u een gehandicapt kind. In het programma Uitgesproken WNL heeft u de indruk gewekt... dat u ook gebruik maakte van middelen voor ondersteuning. Bent u er geen voorstander van om de gelden die hiervoor beschikbaar gesteld worden... ook daadwerkelijk worden besteed aan mensen die het hard nodig hebben? Oftewel... U heeft genoeg geld, u hoeft ja, dat niet ik te ik maak gebruiken. dus ook geen gebruik van een pgb. Ik maak wel, of Mijn dochter maakt dankbaar gebruik van een prachtige school. De metielschool, waarop alle extra ondersteuning geboden kan worden... die uh, geboden moet worden. Dat is fantastisch, daar ben ik elke dag diep dankbaar voor. Maar ik zie ook dat mijn dochter klasgenootjes heeft met ouders die veel minder inkomen hebben. En als daar opeens de extra ondersteuning wegvalt... die ze thuis wel nodig hebben... ja, dan zie je dus welke schade dat kan aanrichten... en wat dat, hoe dat de ontwikkeling van kinderen kan belemmeren. Dat drijft mij. Maar zelf, inderdaad, deze luisteraar heeft volledig gelijk... ik kan alle ondersteuning betalen die ik zou willen voor mijn dochter. Goed, meneer Samson, hartelijk dank voor uw komst. Uh, nog één vraagje, want uh, de toon de komende dagen in de debatten... wordt minder fel en meer inhoudelijk. Ja. Zo hebben de lijsttrekkers gezegd, onafhankelijk van elkaar. Houdt u dat vol? Ja hoor. Ik hou dat vol. En als we dan nou met een opmerking komen over iets wat niet klopt in uw verkiezingsprogramma? <laughs> Kijk, als iemand een karikatuur wil maken van mijn verkiezingsprogramma... dan laat ik dat niet gebeuren. Maar ik ben ervan overtuigd dat inmiddels anderen daar zo van uh, geschrokken zijn... of anderszins dat iedereen denkt... ja, hoor eens, dit is ook inderdaad niet de manier om elkaar te lijf te gaan. Ik hoop dat we het vanaf nu hebben over onze visie voor Nederland. En dan mogen kiezers bepalen welke visie hen het meeste aanstaat. Hartelijk dank voor uw komst. Op naar het libelle debat. Ja, veel succes. En daarna Radio 1. Radio en daarna 1. nog een stuk of 4. <laughs> Natuurlijk veel sterkte. De komende tijd. Morgen uh, hier de lijsttrekker van SGP. Van der Staaij. Ontvangen wij de gast. Meneer Samson, dank u wel. Ja, toen hij er naartoe ging, was hij een mannetje. maar na zeven dagen was hij een totale wrak. Artsen behandelen patiënten die binnenkort zullen sterven, vaak te lang door. Over het algemeen is een behandeling niet doen veel moeilijker dan een behandeling wel doen. Dat er zo'n 20, 25 procent te veel behandeld wordt in Nederland. En dat is met name ook bij oudere patiënten zo. Deze week tussen half tien en half elf in Karo Goedemorgen in Nederland. Geef nooit op. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ziggo zakelijk introduceert Office Plus. Het al is in één pakket voor ondernemers. Tot wel tien telefoonnummers, televisie... en supersnel internet met maximale bandbreedte. Nu vanaf 64 euro ex btw per maand...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 Kijk voor AccountView bedrijfsoftware op visma Dit is Radio 1.